Lieve broeders en zusters, gelooft in Jaweh, uw God. Buiten Jaweh is er. Geen God. Ongeacht wat onze christenheid ook beleidt. over een drieëne God. dat is filosofisch dogmatisch gegroeid in het christendom. maar er is maar één God. Er is nog een andere uitspraak die Paulus doet: Er zijn vele goden en vele heren. Nochtans is er maar één God. Paulus erkent het ook duidelijk: er is maar één God. En als we het over Messias Yeshua hebben, hebben we het over Messias Yeshua. De Zoon van God. De zoon des mensen. Luister, we gaan starten vandaag bij Petrus. En dan gaan we naar Ezekiel. Ezekiel zegt zulke verschrikkelijke mooie dingen. Maar ik denk, laten we even starten met wat Petrus spreekt over het profetisch woord. In Petrus 1, vers 19 staat: wij, broeders en zusters, achten het profetische woord. Daarom des te vaster, dat Gij doet wel. ...er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats... ...totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in je hart. Heerlijk, hè? Maar één versje uit wat Petrus te vertellen heeft. Wij achten dat profetische woord daarom des te vaster. Over wie heeft hij het? Als wij praten over het profetische woord, dan hebben we het in de eerste plaats over Mozes... Want hij was degene die voor Gods aangezicht mocht optreden en de woorden bekendmaken aan het volk van Israël. We praten over Jezaja, wat een profeet. Als het volk helemaal ten gronde gaat aan afgoderij. God het hele volk het land uitdrijft en overgeeft aan de vijand. Waar ze 70 jaar in verdrukking leven. Buiten Israël. Want dan prikt Jezaja. In diezelfde periode spreekt ook Jeremia. Wat een profeet. Je moet eens dus lezen in zijn klaagliederen. Als hij voor Gods aangezicht komt en hij gaat klagen. Dus klagen is helemaal niet verkeerd. Je kan diep klagen voor Gods aangezicht. En hij hoort. Het gebeurt niet Tot we klagen voor zijn aangezicht en hij hoort niet. Verwacht antwoord van hem. We hebben Daniel, we hebben Ezekiel, daar gaan we dadelijk meer over lezen. We hebben Malachi. Allemaal profeten, als je ze gaat lezen en je gaat jezelf positioneren in de plaats, in het gebied waar die mannen profeteren, Dan voel je aan je diepste binnenste, ja, hij spreekt ook tot mij. Wij zijn namelijk niets anders dan het volk van Israël. We hebben zelden neigingen tot het kwaad. En we moeten weer opgeroepen worden van keer je terug tot God. Beleid je zonde en gaan we als een rechtvaardige wandelen. Lieve mensen, wij achter het profetische woord van Mozes, Jezaja, Jeremia... van Daniel, Ezekiel, Malachi en de andere profeten die er zijn... des te vaster en je doet wel er acht op te geven. Dit moet gij vooral weten... Weten is weten dat je het weet. Niet zomaar zeggen, oh ja, ik weet het al. Nee, je moet weten dat je het weet wat die profeten gezegd hebben en waar jij je geloof op bouwt. Want God spreekt tot jou door zijn profeten. Dit moet je dus vooral weten dat geen profetie de schrift, hé hey de schrift, hier praten we over Torah en profeten, een eigenmachtige uitlegging toelaat. He, duidelijk hè, Je moet je weten. Je kan niet zomaar zeggen, oh ik lees die profeet even, oh nou weet ik wat God zegt. Je zal je moeten leren een profeet te lezen in de context waarin hij spreekt. Dat is de eerste plaats waar God die profeet naartoe stuurt vanwege het gedrag van het volk. En eigenlijk is het niet zo best als God profeten stuurt. Hij heeft helemaal geen profeten nodig, alleen maar als het volk in verdwazing leeft. Met de wereld meegaat en de goddeloosheid bedrijft. Anders heb je geen profeet nodig. Vers 21. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens of van een man. Maar door de geest van God, de heilige geest gedreven, hebben dus mensen van Gods wegen gesproken. En het waren mannen en vrouwen zoals u en ik. Wij observeerden de omgeving en we zagen het volk in goddeloosheid wandelen. En dan komt er een moment dat je zegt, joh... Zou je nou dus niet stoppen met die goddeloosheid en je weer onder gehoorzaam brengen van Gods Torah, want zo staat geschreven. Ik weet wel, wij zijn niet echt allemaal profeten, maar we kunnen wel profetische woorden spreken, want zo hebben de profeten gesproken in de tijden van Israël. Dus wij weten aan de verhouding van God en zijn profeten en Israël welke woorden er gesproken moeten worden om tot inkeer te komen. In 2 Kronieken 20, vers 20b, heel specifiek, er staat luistert. Het komt van het woord shema, van luisteren, horen. En niet alleen luisteren, horen, ja het is luisteren, opdat je ook doet wat hij zegt. Niet zeggen zoals wij zeggen, ja ik hoor het wel. Nee, je moet luisteren, zodat je doet wat God zegt, want in die weg is het heil. Luistert naar mij, juda en inwoners van Jeruzalem. Gelooft in Yahweh uw God en gij zult bevestigd worden. Zullen we dat eens hardop zeggen? Met elkaar? Gelooft in Yahweh uw God en gij zult bevestigd worden. Vastgezet worden. Dus als je hem gelooft is dat je vastigheid. Dan sta je op de dingen en de woorden die God spreekt. Dus geloof in Yahweh, uw God. En gij zult bevestigd worden. Leuk, hè? Gelooft. Luistert. Dat zijn sterke woorden. Sterke woorden. Nog eentje. Gelooft in zijn profeten. En gij zult voorspoedig zijn. Dit is de basis. Ik denk, hoe is het mogelijk, hè? Dat je nou in 2 Kronieken 20. deze twee uitspraken moet lezen. die elkaar ook alweer bevestigen, natuurlijk. Gelooft in Yahweh uw God. Wie is uw God? Yahweh is mijn God. Oh ja? Goed. Dan gaan we luisteren naar Yahweh. En dan worden we traditioneel christelijk en dan gaan we zondag vieren. Onmogelijk. We zijn misleid door Rome. We moeten ons van die weg afkeren. Gelooft in Yahweh uw God. En je zal bevestigd worden tot het zo is wat God zegt. Geloof in zijn profeten en je zal voorspoedig zijn... want die profeten roepen je terug op de weg van Abba Yahweh. Terug naar zijn Torah, dat is niet een wet... maar dat is de onderwijzing. Je moet terug naar de onderwijzing van Yahweh... en in die wegen gaan wandelen. Ezekiel 20 vers 10 zegt... Ik, zegt Abba Yahweh... leidde hen het volk uit het land Egypte... En bracht het in de woestijn. Dat heb God gedaan. Uit Egypte. Ik, Yahweh, gaf hun mijn inzettingen. Dat zijn dus de inzettingen van Jahweh. Wie heeft het ooit in zijn hoofd gehaald om de inzettingen van Yahweh te verdraaien en daar de inzettingen van Rome voor in de plaats te zetten? We zijn verschrikkelijk misleid door al die jaren heen. Al vanaf huis uit misleid. Waren onze ouders goddelozen? Wel nee, ze waren goddienend. Alleen misleid op verschillende facetten. We zijn gelukkig tot licht gekomen. Hè? Ik gaf hun, zegt Abba Yahweh, mijn inzettingen. En maakte hun mijn verordeningen bekend. De mens, broeder en zes, er staat dus niet de jood of de Israëliet, maar het gaat om de mens... Die ze opvolgt, zal daardoor leven. Is dat nou ineens een eeuwig leven? Wel, oh, nee. Als je ze doet, hier in ons leven van vandaag, dan is dat pas het echte leven. Want de kern daarvan is dat je ja weer lief hebt boven alles en je naaste als jezelf. Daar ben je de meest beminnelijke mens op aarde, of je nou man bent of vrouw. Het is een vreugde om zo te leven. De mens die ze opvolgt, zal daardoor leven. Ook gaf ik, Abba Yahweh, hun mijn sabbatten. Geef één keer antwoord. Van wie zijn de sabbatten? Van jou. Het van zijn mijn sabbatten, zegt hij. En als je Leviticus 23 leest, schitterend: Mijn geboden, mijn inzettingen, mijn feesten, mijn rechten, mijn verordeningen, allemaal van hem. Gud. gut. gut. Inderdaad, dat kom je voortdurend tegen. Ik denk: vandaag zal ik mijn eens even onderstrepen. En als ik het vergeten ben, dan zeg je: maar: hé, er staat geen streepje onder. Maar dat is goed, dan ben je attent. Abba Yahweh gaf mij Sabbaten. Ja, ook nog. Als een teken tussen mij, Abba Yahweh, en hen, het volk. Opdat zij, het volk, zouden weten: dat ze weten, dat ze weten. Dat ik, Yahweh, hen heilig. Dat is een mooi woord, of niet? We weten dus dat Yahweh ons apart zet van de wereld. Dus als je de Sabbat gaat vieren... dat is een reden dat Yahweh je apart gezet hebt dat je zijn Sabbat gaat vieren. En alles wat Yahweh gezegd heeft, je gaat het doen... tekent dat Yahweh je apart gezet hebt om dat te doen. Om gewoon een heilig leven te leiden. Zo gaf ik hun dus de Sabbaten als een teken tussen mij en hen... Opdat zij zouden weten, het beseffen, dat ik Yahweh hen heilig. Door dat te doen, zijn we apart gezet. jongen, jonge, heb je nog maar uh, net twee teksten gelezen. Hè? Nou, die Ezekiel, die wordt nog veel sterker. Maar, zegt hij, het huis van Israël was weerspannig tegen mij. Hé, hey, weerspannig. Heb je dat meer meegemaakt in je leven? Een weerspannige? Ja, van de kinderen natuurlijk, hè. Eet je, oh, eet je bordlee? Nee, ik heb geen zin. Je wel? Die is echt weer spannend. Maar ze liggen het op alle terrein. Maar het huis van Israël, broeder en zuster, was weer spannend. Tegen wie? Tegen mij, zegt Abba Yahweh. In de woestijn. Zij wandelden niet naar mijn inzettingen. En verwierpen mijn verordeningen. Ja, de mens. Niet de Jood, niet de Israëliet. Nee, de mens. Komt van Adam, hè? De mens die ze opvolgt zal daardoor leven. Mooi hè? Ik we ja, ben heilig. Doe wat hij zegt, wees niet weer spannen, dan zul je leven. De hoogste norm van leven vandaag de dag is te leven naar de geboden van God. In liefde tot God, in liefde tot je naaste. Maar goed, in de tijd van Ezekiel gebeuren er andere dingen. Mijn sabbaten ontheiligde zij ten zeerste. Dat is benadrukt. Niet gewoon ontheiligen, ten zeerste. Zodat ik overwoog, zegt God, in mijn grimmigheid in de woestijn over een uit te storten ter vernietiging. Waar ben ik mee begonnen met dat volk, zegt hij? Ze mopperen hele dagen. We hebben geen eten. Hij stort elke dag mannen uit. Vers 14 zegt: Maar ik, zegt Abba Yahweh, heb gehandeld ter wille van mijn naam. Dit gaat over de naam van Yahweh. Dus ter wille van zijn naam, dat is de naam van Yahweh. Om die niet te ontheiligen ten aanschouwen van de volkeren voor wie ogen ik hen had uitgeleid. God, die leidt zijn volk uit, uit Egypte. ...onderweg naar het beloofde land. Maar ze waren zo intens goddeloos... ...hij zei, ik vernietig jullie allemaal. Maar hij heeft het niet gedaan... ...vanwege zijn eigen eer. Wat zouden de volkeren zeggen? Ja, kijk eens, dat is die God van Israël. Hij zegt dat hele volk is vernietigd. Als hij nou zijn volk niet kan verlossen... ...zou hij dan ons kunnen verlossen. Begrijpt u wat erachter zit? Hij zegt: ik heb ze niet vernietigd... ...vanwege mijn heilige naam niet. Anders zouden de volkeren zijn naam smaden. Omdat hij gewoon naar recht het volk zou vernietigen. Nochtans zoer ik hun in de woestijn. Dat ik hen niet zou brengen naar het land dat ik Abbejade hun gegeven had. Via Abraham, Isaac en Jacob. Hè? Vloeiende van melk en honak. Het is een sieraad onder alle landen. Nog een keer. Nogthans zoer ik hun in de woestijn dat ik hen niet zou brengen in het land dat ik hun gegeven had. Dus die menigte die uitgetrokken is, die tot afgoderij is gekomen. Hij zei, jullie gaan het land niet binnen. Er zijn er maar twee binnen gegaan, weet u nog? Zelfs Mozes heeft het niet gered. Omdat hij één keer had moeten spreken tegen de rots. En hij zegt slaan erop, geef water. En het wonderlijk is, God die laat toch water komen. Hij zet zijn dienstknecht niet voor schud. Maar vanwege die ene klap op de rots, heeft God gezegd je zult het nog niet ingaan. Je zal het van een afstandje zien, vanaf de berg Nemo in het hele land zien, zegt hij. Maar jij zal niet ingaan. Denk je zo, zeg een man als Mozes. Waar zijn wij dan? Waar blijven wij dan? Dat heeft hij ze gezworen in de woestijn. Wat zegt Ezekiel 20, vers 16? Omdat dat is de reden, zij mijn verordeningen verwierpen, niet naar mijn inzettingen wandelden en mijn sabbatten ontheiligden, want hun hart ging uit naar hun afgoden. Keutel. Keutelgoden. He? Drekgoden. Heb je er nog meer? Stinkgoden. Stinkgoden. Ja, het wordt een beetje verschillend vertaald. Maar een afgod is nil, niks, noppens, nada. Het is helemaal niks. Ja, maar ze hebben toch een beeld opgericht. Ja, dat zegt helemaal niks. Kan die praten, kan die zien, hebt die oren om te horen. Dat zijn afgodsbeelden. Ja, een vreugde om er met een buil in te hakken. Want het zijn geen goden. Ja, ja. Ik kan me nog herinneren, geloof ik, dat het Bonifatius was die in Friesland... Ja. Ja. ...over de grens heen komt... ...willen wat de Bonifatius is... -en, ...en tot die mensen op de knieën lagen... ...voor die heilige boom. Ja. Hij zegt dus maar één oplossing voor, die pak een grote buil... ...en die ramt in die wortel van die boom... ...en die boom gaat plat, nou zegt daar ligt jullie god. Dat, dat was nog eens krachtig optreden, vindt u niet? Dat was een mannetje. Hè? Er zijn wij maar een zachte jongetje erbij. Nochtans, als wij beginnen te hakken aan de zondag... ...en al die andere toestanden... ...is het voor de zondagvierder ook pijnlijk... We moeten zachtjes hakken, maar wel, maar wel slopen. Wel hakken, ja. schillen. Maar goed, lieve mensen, het gaat erom, er gebeurt iets in Israël, een heilig volk, God toegewijd, het is zijn volk. Hij geeft u de beste verordeningen en dat volk zegt, ja, oh God, nou bekijk het maar even, wij doen het anders. Yo, als je het anders doet, kan je in het heilige land niet blijven leven. Hij zegt, dan gooi ik je eruit. En hij zwiep dat hele volk naar Babel. Ja. Oké, okay. dat zijn de goden waar je zo graag naar luistert. Oké, okay. laat je maar 70 jaar verdrukken. Omdat ze mijn verordeningen verwierpen. Dat is het probleem. Maar, zegt hij, wie komt hij weer? Maar, ik, Abba Yahweh, ontzag hen. Dus hij was nog een beetje voorzichtig met ze. En ik laat ze niet te hard slaan. Hè? Ik ontzag hen zodat ik Abba hen niet verdierf. Dus hij roeide ze niet uit. Prijs de Heer, zeg. Wat een genade van God. Ja? En geen einde aan hem maakte in de woestijn. Hij heeft er geen einde aan gemaakt. Alleen al die oudjes die gezondigd hadden, die stierven. Maar de kinderen die ze verwekt hadden, die groeiden op. En die gingen met Joshua, Jehoshua, Yeshua. Het beloofde land in. Mooi is dat, hè? Dus onder Mozes hebben ze het niet bereikt, maar onder Joshua. En het beeld daarvan is Yeshua, de Messias. waaronder dat hele volkerenmassa massa die in hem geloven, door de dood en de opstanding gaan, ook het Koninkrijk van God binnengaan. En eigenlijk leven wij vandaag al in het Koninkrijk van God, ook al moet het nog opgericht worden in de opstanding. Maar wij leven in dat Koninkrijk door geloof. Wij willen al doen wat er in dat Koninkrijk van God uh, noodzakelijk is om te doen. Hij zegt, ik ontzag hen zodat ik hen niet verdierf en geen einde aan hen maakte in de woestijn. Toen zeide ik, zegt Abe tot hun zonen in de woestijn, wandel niet naar de inzettingen van je vaderen, onderhoud hun verordeningen niet en verontreinig je niet met hun afgoden. Met alle respect, zo zijn wij ook uit het christendom vertrokken. Want wat Rome heeft uh, ingezet, is afgoderij. Leringen van mensen, waarvan Yeshua zegt, het is te vergeefs om die leringen te volgen. Mij eer je daar niet mee. Toen zeide ik tot uw zonen in de woestijn wandel, niet naar een inzettingen van uw vaderen. Onze vaderen, met alle respect, waren ook zondagvierdes. En als je niet uit de christelijke kerk komt, maar je komt uit de wereld. Ook die vaderen, die hebben hun leven geleefd buiten de normen van God. Moeten wij ze oordelen? Echt niet waar. Wij zijn niet degene die oordelen. We moeten het wel beoordelen of we in die weg verder gaan. En dan zijn we tot een oordeel gekomen van nee, wij kiezen een andere weg te gaan. Wandel niet naar de inzettingen van je vaderen. Of het moeten goede inzettingen zijn. Onderhoud hun verordeningen niet, verontreinig je niet met hun drekgoden. Zo, ik las een stukje in Handelingen 7, vers 52. Wat zegt daar? Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Dat zegt Yeshua tegen de Joodse volk. Zo worden er woest van hoor. Wie van de profeten hebben uw vader niet vervolgd? Het gevolg is daarvan maar gedood. Of alleen een monddood gemaakt. Want als je tegen een profeet zegt: Houd toch je joh hou op met de geduvel, jij me, stomme profeet. Of, hè, je maakt een monddood als een profeet tegen je spreekt. Stop met je zondag, vering of een andere. Wie van de profeten hebben je vader niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood, die geprofiteerd hebben van de komst van de rechtvaardige, De Messias. Dus de profeten die profiteerden dat Yeshua eraan kwam, of ze hebben hem aangewezen, hebben ze gedood of momdood gemaakt. Van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt. Dat is heel dichtbij, hè? dat is net 2000 jaar geleden, toen Yeshua kwam. De Zoon van God, de Zoon des Mensen. Om het heil te brengen. En uiteindelijk moesten ze hem niet. Ze hebben hem overgeleverd aan de Romeinen. En die hebben hem aan een kruis geslagen. Niet snappende wat er nog gebeuren moest. Maar zijn bloed reinigt ons van alle zonde. Want zijn bloed was rein bloed. Een vreugde om dat te ontdekken. Sommige mensen hebben dat verworpen. Die hebben gewoon gezegd, oh die Jezus. Och. Ja, Hij was wel een goede profeet. Hij heeft wel goede dingen gezegd. Alleen ze doen niet wat hij gezegd heeft natuurlijk. Maar het is wonderlijk hè, dat ze gewoon Yeshua langs de kant kunnen zetten. Alsof ze niet meer beseffen dat de dag dat de heilige geest uitgestort werd. Weet u nog wanneer dat gebeurde? wat? De heilige geest werd uitgestort over mannen en vrouwen. Jongens en meisjes. Ze waren vol van de heerlijkheid van God. Spraken in vijftien talen de grote daden Gods. Ze zeiden, Joh, wat is hier toch gebeurd, zeiden de mensen eromheen. Het zijn maar gewone vissers, ze stinken nog naar de vis, maar ze spreken mijn taal. Dat is een wonderlijke ervaring. Moet je dat dan allemaal overboord gooien? Ja, de mensen die Yeshua verwerpen, die halen dus het Nieuwe Testament en zeggen, joh, dat moet eruit. Gooi ze in de vuilnisbakken, dus daar hebben we niks meer mee te maken. We doen er ook helemaal niks meer mee. En het heeft ook helemaal geen zin om die mensen aan te spreken, maar weet je dan niet dat je zegt, joh, ga jij toch weg met je Jezus? En dat noemen ze meestal de traditionele christelijke Jezus... waarvan de leer zegt dat hij God is. Maar dan zijn ze bij ons dan een verkeerd adres... want hij is de zoon van God. Hè? Lieve mensen, van wie? Van de profeten. Hebben uw vaderen niet vervolgd? Nou, ze hebben alle profeten vervolgd. Omdat de profeten zeggen, zo spreekt de Heer. Dan worden ze door het volk opzij gezet. Zelfs hebben zij een gedood die geprofiteerd hebben... van de komst van de rechtvaardige, Van Yeshua de Messias van wie ze verraders en moordenaars geworden zijn. Ik geloof niet dat de mensen, ook als het Joodse volk, dit soort dingen graag horen. Want het doet pijn. Want de Joden die nu leven, die moeten ook maar terugkijken op wat er toen gebeurd is. En wat hun rabbijnen zeggen, dat nemen ze voor waar aan. Maar het blijft natuurlijk niet koosje. Ezekiel 20 vers 19, daar gaat hij weer beginnen. Ik ben Yahweh. Uw God, wandel naar mijn inzettingen en onderhoud naast mijn verordeningen, vers 20, heiligt mijn sabbatten, dus zet ze apart, dan zullen deze een teken zijn tussen mij en u, opdat gij weet, dat je weet, dat je weet ze, dat je het beseft, dat ik Yahweh uw God ben. Hoe kan je laten zien dat Yahweh je God is? Door gewoon te doen wat hij zegt. Ze sabbatten, ze feesten te onderhouden, je naaste liefhebben als jezelf. En degene die die aangewezen heeft als dé rechtvaardige, Yeshua de Messias, te aanvaarden als je Heer en Heiland. Want alleen op de grond van zijn totaal rechtvaardige leefwijze, zijn dood en opstanding, hebben we toegang tot in de hemel. Je kan namelijk de hemel niet binnen zonder de deur, zonder Yeshua. Het wonderlijk is, aan wie is de heilige geest geschonken? Toen Yeshua in de hemel kwam, ontving hij daar de volheid van de geest. Er is geen grotere volheid te ontvangen dan die Messias ontvangen van zijn vader. Weet u nog wat hij daarmee deed? Hij stotte hem op de vijfste dag naar beneden toe, over al zijn dienstknechten, zijn dienaren, zijn volgelingen. Wonderlijk hè? Heiligt mijn Sabbat ze zullen een teken zijn tussen mij en u, opdat je weet dat ik ja waar je God ben. Dus door zijn Sabbat te vieren, weet je dat ja waar je God is. Zondag vieren, maandag vieren, vrijdag vieren, zoals de moslims, hebben niets mee te maken. Idelheid. Vers 21, daar komt hij weer. Maar, als de maar staat, gaat het niet goed, hè? Maar... Die zonen waren weerspannig, er komt dat woord weer, wat een vervelend woord, vind je ook niet? Ik ga dadelijk iets laten zien over dat weerspannig. Die zonen die waren weerspannig tegen mij, zegt je, ja, zij wandelden niet naar mijn inzettingen, onderhielden geen sinds mijn verordeningen. De mens die ze opvolgt zal daardoor leven. Mijn Sabbat te ontheiderden, zodat ik overwoog mijn grimmigheid over hen uit te storten, mijn toren ten volle over hen te doen komen in de woestijn. Ezekiel 20. Dat zijn twee keer, zowel in hoofdstuk 14 als in 20, waar hij dat helemaal uitbreidt zo. En denk erom, het is een profeet en wat hij zegt is gewoon waar. Wat staat er in Deuteronomium 31 vers 27? Want... Ik ken u weer weerspannigheid en hardnekkigheid, zegt Mozes in Deuteronomium, waar hij dat hele verbond uitwerkt. Wanneer gij, terwijl ik, dat is Mozes, thans nog levend bij jullie ben, zijn jullie tegen ja, wij weerspannig geweest. Hoeveel te meer dan na mijn dood? Hij wist wat er zou gaan gebeuren. Als hij erbij is, was de geweldenaar die Mozes. Hoewel hij de, de zachtmoedigste mens op aarde was. Kent u die uitspraak? Die grote man Mozes was de meest zachtmoedige man die op de aarde was. Hij zegt, ik weet dat je tegen Jame weer weerspannig bent geweest. Hoeveel te meer dan na mijn dood, zegt hij. Weet u wat Samuel zegt? 1 Samuel 15, vers 23. Voorwaar, zegt hij, weerspannigheid is zonde der toverij. Weerspannigheid is zonder de toverij. En ongezeggelijkheid is afgoderij. En het is dienen van terafim. Dat zijn die afgoderdingjes, die gelukbrengetjes, weet je wel? Omdat gij, het gaat hier over Saul, het woord van Yahweh verworpen hebt, heeft hij, Yahweh, Saul, u verworpen. Zodat jij geen koning meer zal zijn. Vanwege zijn gedrag, zijn houding. God had gezegd, roei alles uit. Wat doet hij? Hij neemt al die mooie vrouwen mee. En die koeien en die geiten en alles wat er achteraan komt. En God zegt: je had het moeten vernietigen. Het was het uh, einde verhaal voor Voor uh, Voorwaar zegt hij, weerspannigheid is de zonde van toverij. Weet u wat toverij eigenlijk is? Kan er iemand van ons toveren? Daar hebben er niks mee te maken, hè, toverij. Toverij is gewoon manipulatie. Iemand die weerspannig is. Die probeert de ander te bewegen door zijn weerspannigheid om anders te reageren. Je eet je bordje leeg Piet. Als ga je vroeg naar bed. Hij eet echt zijn bordje niet leeg. En wat doe je dan? Dan ga je om zes uur naar bed. Moet je kijken wat er daarna voor weerspannigheid gaat komen. Want dat wil die knul helemaal niet. Maar zo ligt het ook met de woorden van God. Ergens diep in onze eigen ziel willen we anders als wat God zegt. Je moet eigenlijk veranderd worden van binnen om die weg met, met vreugde te gaan. En dan ben je dus wel van binnen veranderd. Maar, zegt hij, weerspannigheid, dat is uh, toverij. Dat is uh, manipulatie. En ongezeggelijkheid, dat is puur afgoderij. Want als God zegt, ah, en jij zegt, oh, dat is B. Gedenk me En we doen het echt op zondag. Ja, wie ben je nou helemaal? Maar massa's mensen, lieve mensen, zijn misleid. Dat is het dienen van afgoden. Ze zeggen van: Oh, je houdt de zondag op zondag. Ja, inderdaad, wij houden de, zondag op, de sabbat op zondag. Zeggen ze dan: Oh, dat is leuk. Ja. Omdat gij het woord van Yahweh verworpen hebt. Ja, dat is hard hoor. Heeft Yahweh u verworpen? Moet je dat nou gaan zeggen over al onze broeders en zusters zondagvirus? Het is wel ellendig hoor. En nog dan: God kent de zijn ook onder de zondagvirus, hij weet ook dat ze misleid zijn en tot ze nauwelijks kunnen beseffen dat hun vrome dominees... ze spreken niet de woorden van God, maar menselijke inzettingen... ze kunnen niet snappen dat die zwarte mannen... ja, zouden die ons bedriegen? U wordt bedrogen. Omdat gij het woord van Yahweh verworpen hebt... heeft hij u verworpen, zodat hij geen koning meer over je zal zijn. Ezekiel 20. Maar ik trok mijn hand terug... En ik handelde ter wille van mijn naam. Dus God handelt ter wille van zijn naam. Yahweh is zijn naam. Het klinkt wel eens een beetje vervelend, met alle respect voor die mensen die het doen, maar die spreken de naam van Yahweh niet uit. Je kan hem eeuwige noemen, Almachtige, de Barmhartige, de Genadige, de Goede tierenen. Hij die goed en trouw is en voor zijn volk zorgt. Dat is hem allemaal. Maar Hij zegt mijn naam en zijn naam is JHWH. Het gaat over de naam van Yahweh. Hij wordt helaas te weinig genoemd. Met alle respect, hele volkstammen, ook het volk van God, zegt uit respect de Eeuwige, de Barmhartige, de Genadige. Maar Yahweh heb gezegd, mijn naam moet geëerd worden. Als je in de tempel komt, wat wordt daar dan geëerd? Niet de eeuwige, niet de barmhartige, niet de genadige, want ze noemen de moslims hun god Allah ook. Nee, daar wordt Yahweh verheerlijkt. Want zijn naam wordt in de tempel verheerlijkt. We hebben wel geen tempel meer, maar we zijn natuurlijk uitermate gezegend dat Yeshua is opgevaren uit de hemel. Want dat is de ware tabernakel. Die niet door mensenhanden gebouwd is, maar dat is de ware die in de hemel is. Sommige mensen maken daar een grapje over, maar dat is helemaal geen grapje. Dat is dus de ware tabernakel waar hij de hoge priester is, die verschijnt voor het aangezicht van God. Dus als wij bidden tot de Vader in de naam van Yeshua, dan is zijn volmaakte werk, zijn offer, zijn opstanding uit de dood, is de rechtvaardiging die God ons geeft. Wij zijn geen rechtvaardigen, we worden wel rechtvaardig verklaard en als rechtvaardigen aangesproken. Maar de enige echte rechtvaardige is Yeshua, de Messias. Ik trok mijn hand terug en handelde ter terwille van mijn naam, de naam van Yahweh, om die niet te ontheiligen, dan aanschouwen van de volkeren onder wie ogen ik hen had uitgeleid. Stel voor, God die leidt ze uit, uit Egypte, en hij vernietigt ze in de woestijn omdat ze niet met zijn geboden rekening houden. Ja, God denkt, als ik nou mijn eigen volk hier vernietig, Want hij kan met één man en één vrouw verder gaan. En daar weer een compleet volk uit verwekken. Maar uiteindelijk Mozes, die praat Mozes daar met God over. En God doet het niet. Prijs de Heer. Vers 23, nog een keertje. Nochtans zwoer ik in de woestijn dat ik, jaweh hen niet zou verstrooien onder de volkeren en verspreiden over de landen. Omdat ze mijn verordeningen niet opvolgden, mijn inzettingen verwierpen, mijn sabbatten ontheiligden, en omdat hun ogen gevestigd waren op de afgoden van hun vaderen. Toch houdt hij dat volk nog vast, hè? luister goed, Ezekiel 14 vers 1 toen mannen uit de oudsten van Israël tot mij kwamen en zich voor mij neerzetten kwam het woord van Yahweh tot mij, dus in die periode van Ezekiel, het was een zootje in Israël, ze dienden God helemaal niet toch komen de mannen naar de profeet om zich voor mij neer te zetten, zegt de profeet kwam het woord van Yahweh tot mij dus die mannen die komen, en eigenlijk nog voordat ze wat zeggen, zegt God wel wat tegen de profeet. Dan denk je, oh, eigenlijk trekt hij hun kleed uit en hij ziet ze in hun blootje. Niks te verbergen. En hij ziet wat er in hun hart is. Mensenkind, deze mannen dragen hun afgoden in het hart. Hier, je kan vroom zijn, je kan mooie hoeden dragen. Maar ze weten niet wat er in je hart zit. En je kunt dingen denken die zijn zo intens goddeloos. Maar dat zit nou eenmaal in de mens. En we weten dat het in de mens zit. Deze mannen dragen hun afgoden in hun hart. Hebben vlak voor zich gesteld wat een struikelblok tot ongerechtigheid is. Zou ik mij dan nog door hen laten raadplegen? Nou moet je bij jezelf naar binnen kijken. Hoe diep zitten die afgoden van binnen, dat je toch begeert die afgoderij te hebben. Niemand weet het, niemand ziet het, maar God kent je hart. Toch kom je op Sabbat naar de synagoge, je komt hè, onder de bijbelstudies. En we vinden het fijn, maar er schijnt toch een soort gespletenheid in onze natuur te zitten. Tot je achteraf zegt, het is toch maar goed dat er een dag komt dat we doodgaan. Want als de Heer ons dadelijk opwekt, dan zullen we zijn in dat nieuwe lichaam. Waar we de nieuwe aarde mee kunnen bewonen. Waar Yeshua de koning is. Koning, priester, profeet. Alles is hij daar voor ons. Wonderlijk hè? Het is eigenlijk een genade van God. Tot de mens aan het eind van zijn tijd sterft. En dan kunnen we ze begraven. En dan de woorden spreken. Waarvan God ons vertroost. Want er zal een opstanding zijn van al Gods kinderen. Er is zelfs een opstanding van rechtvaardigen. Bij de komst van Messias en een opstanding van de niet rechtvaardig verklaarde na duizend jaar. En die moeten alsnog voor het oordeel komen. Maar zij die in hem geborgen zijn, zullen in de eerste opstanding opstaan en we zullen hem zien in heerlijkheid. We zullen het roepen, daar heb je hem, hem hebben we verwacht, hij gaat ons zalig maken. Kent u die uitspraken? Die moet je maar veel zeggen voor jezelf, want dat is een vreugde. Mensenkind, deze mannen dragen dus hun afgoden, die hebben ze in hun hart zitten en hebben vlak voor zich gesteld wat een struikelblok tot ongerechtigheid is. Dus die vuile zonde maar steeds voor je ogen houden, het is eigenlijk het struikelblok waar je morgen over struikelt. Want de begeerte van je hart ga je krijgen. En als het goddeloosheid is, waarvan de heer zegt begeert het niet en je begeert het jaar in, jaar uit, jaar in, er komt een dag en dan denk je, hoe kan dat nou toch? Die man is al dertig jaar voorganger en, en, en, en die doet dat? Ik zeg, ja inderdaad, hij heeft hulp nodig. Hij heeft echt hulp nodig. Wat staat er in vers 6? Daarom zegt hij, waarom? Nou, daarom zegt hij, omdat wat we gelezen hebben, tot het huis van Israël. Zo zegt Adonai, Yahweh, bekeert u. Keert u af van uw afgoden. ...en wend u af van al uw gruwelen. Het is de basis waar het hele woord over gaat. Je kan je dus afwenden van de afgoderij ...en je gezicht weer wenden tot Yahweh. En dan zal hij zeggen... ...kom, mijn geliefde, kom. Ik zal je rein wassen. Ik zal je kleden met witte klederen. Beleid je zonden. Bekleid je ongerechtigheden. En bekeer je daarvan. Je wordt weer door God bekleed... ...met klederen van gerechtigheid. We hebben zo'n fantastische God... En je zegt, 14 vers 7 zegt, want ieder uit het huis Israëls, en dan komt hij, en uit de vreemdelingen. Ah, hij zit er ook tussen. We zijn vreemdelingen die aan Israël toegevoegd worden. Want we gaan leven naar dezelfde instructies en geboden van Israël om Jawe te dienen. Dus want een ieder uit het huis Israëls en uit de vreemdelingen die in Israël vertoeven, die van mij afvallig wordt... Die zijn afgoden in het hart draagt en dan tot de profeet komt om mij, zegt Abba Yahweh, door die profeet heen te raadplegen. Voelt u hoe eng dat dat is? De boel bedotten, Toch in goddeloosheid doorleven en dat tegen de profeet zegt, lieve profeet, heb je nog een woord van de heer van me? Echt waar. Ik Yahweh zelf, dat is geen ander... Je kan niet harder zeggen, ik, Yahweh, zelf zal hem van antwoord dienen. Zo, wat is dat van antwoord? Ik, zeg Yahweh, zal mijn aangezicht tegen die man richten. Hem tot een teken en een spreekwoord maken, hem uitroeien uit het midden van mijn volk. Dat is heftig, hè? Dan denk je, jongen, jongen, is dat nou onze liefdevolle vader? Ja, hij wil ook kinderen hebben die hem in liefde volgen. Hem liefhebben bovenal en onze naasten als onszelf. Je kunt hem uitroeien uit het midden van mijn volk, als je zo handelt. Die kan je van zeggen, ja maar ik hoor tot Israël, het zegt helemaal niks. Hij zegt: ik zal je uitroeien uit dat volk. Gij zult weten, beseffen dat ik Yahweh ben. Jongen jongens, je zult in zo'n tijd leven van Ezekiel en die man die komt je dorp in. En die zegt iedereen verzamelen, bij de put. Ik heb een boodschap van de Allerhoogste. En denk, oh jongens, kom op, er is een profeet, laten we naar hem luisteren. En dan komt hij zo'n verhaal vertellen bij je put. Zou je zo'n profeet niet eruit gooien? Of net al een profeet de mond dood maakt? Ja, willen we echt niet meer horen. Maar dat was wel uh, praktijk in Israël. Profeten die zijn er alleen maar om te stenigen. Ik zal mijn hand tegen hem uitstrekken... en hem uitroeien uit het midden van mijn volk. Dat is heftige taal. Zij zullen hun ongerechtigheid dragen. Wat zegt hij nog meer? Tussen haakjes staat dat erbij. De ongerechtigheid van de profeet is even groot als die van de raadpleger. Zo. Dus als een onrechtvaardig man bij een profeet onrechtvaardige dingen deelt... Dat is heftig voor de profeet, maar ook heftig voor die man. Je kan niet zoemelen. ook al denk je die profeet is ook maar een mens, weet je wel? Nee, zij zullen hun ongerechtigheid dragen. Ja, juist, opdat het huis Israëls niet meer van mij afwijken. Dus degene die zo handelen als profeet en als degene die zijn zonde beleidt, of het alleen maar doet alsof, die worden uitgedeld uit het huis Israëls. Van God. Want God die wil zulke mensen niet zulke dienstknechten tussen aanhalingen steken. Opdat het huis Israëls niet meer van mij afwijken. En zij zich niet meer verontreinigen met al hun overtredingen. Dan zullen ze mij, zegt Yahweh, tot volk zijn. En ik, Yahweh, zal hun tot een God zijn. Luidt het woord van Yahweh. Amen. Ezekiel 14, noem maar een klein stukje hoor. Mensenkind, wanneer ik een land tegen mij gezondig heeft door ontrouw te worden, zou het Nederland zijn of zo? Of alleen uh, Israël? Nee, mensenkind, wanneer een land tegen mij gezondig heeft door ontrouw te worden, en ik, Abba Yahweh, mijn hand tegen dat land uitstrek en de staf van het brood verbreek, dus er komt hongersnood. En er hongers noodzend, want dat doet God. En daar mens en dier uitroei. En er zouden daar deze drie mannen zijn. Dus God die zoekt Nederland op. Of een ander land. Maar laten we Nederland nemen. He? Hij verbreekt de staf van het brood. Hij roeit mens en dier uit. Door ziekte, kwalen, weet ik allemaal. En er zouden daar drie mannen zijn. Drie maar. Het is Noach, Daniel en Job. Die dan toevallig in Nederland zijn. Dan zouden deze, dat is Noach, Daniel en Job... door hun gerechtigheid slechts zichzelf redden. Luid het woord van Adonai, Yahweh. Vul uw eigen naam nou eens in. Bij die Job en bij Daniel, bij Noach. Want het zijn mensen die naar recht en gerechtigheid leven... Voorkomen vertrouwen op Yahweh. Te midden van een goddeloos en ellendig volk. Maar daar toch als rechtvaardige leven. Dan hoor je tot Noach, Daniel en Job. Dus als God dat volk uitroeit. En ze niet meer te eten geeft. Want de staf van het brood wordt weggenomen. Door hun gerechtigheid. Slechts zichzelf redden. Luidt het woord van de Adonai Yahweh. Dus rechtvaardig leven werkt echt. God herkent je als hij de toren en zijn oordelen zendt over het land dan zul jij in je huis geborgen zijn. En je dan op straat kunnen lopen. En denk, wat gebeurt er toch? Ze overvallen mensen neer, ze krijgen dit en met dat. Denk, hoe is het mogelijk? Laatste stukje. Ezekiel 14. Zegt hij, of ik stuur mijn dodelijke woede. Wat is Gods dodelijke woede? Dat is de pest. Naar dat land om mens en dier uit te roeien. En Noach, Daniel en Job, die wonen daar. Of Jan, Piet, Marie, Kees die in rechtvaardigheid leven. Zo waar als ik leef, zegt God het volgende. Spreekt God, "Jaweh, niet één zoon of dochter zullen ze kunnen redden. Hun rechtvaardigheid redt alleen henzelf. Je eigen lieve kinderen die ervoor kiezen in een ander leven te leven dan God te dienen en in zijn wegen te wandelen. Wij kunnen ze niet redden. Oei, vers 8, hoofdstuk 18 van Ezekiel. Wanneer nu iemand rechtvaardig is en naar recht en gerechtigheid handelt. Dat is, naar mijn inzettingen wandelt. En mijn verordeningen in acht neemt door trouw te betonen. Zo iemand is rechtvaardig. Wist u dat? Zijn er rechtvaardig in ons midden? Zet je handen op. Naar mijn inzettingen wandelt en mijn verordeningen in acht neemt. Door trouw te betonen. Zo iemand is rechtvaardig. Hij zal voor zeker leven. Luidt het woord van Adonai Yahweh. Dat is toch een vreugde. Hem te erkennen. Zijn sabbat te onderhouden. Zijn feesten te vieren. In liefde met je naasten samen te leven. Volgens zijn aangezicht. Maar verwekt hij een zoon die een rover is, puntje, puntje enzovoort, en zijn ogen opslaat naar de afgoden en de gruwelen doet. Zou zo iemand leven? Vraagteken. Hij zal niet leven. Echt waar, God is eerlijk en trouw. Al deze gruwelen heeft hij gedaan. Hij zal voor zeker ter dood gebracht worden, want zijn bloedschut rust. Op hemzelf. Gaat hij gelijk dood als hij zondigt? Echt niet waar. Waarschijnlijk maakt hij heel zijn leven af. Wordt 70 of 80. Maar er is een dag dat God ieder mens oproept: Ezekiel 18, vers 14. En zie, hij verwekt een zoon. En deze ziet. Hé, hey, streepje eronder, hè? Al de zonde die zijn vader doet, hij ziet ze. Maar hij doet iets dergelijks niet. Die zijn er ook. Die hebben ja, die, die, die, die houding van mijn vader. Nee zo wil ik niet leven. Ik wil eerlijk zijn en oprecht tegenover God. Ja? Hij voert mijn verordeningen uit. En wandelt naar mijn inzettingen zegt God. Deze zal niet sterven om de ongerechtigheid van zijn vader. Hij zal voor zeker leven. Amen. Dat is onze levenshouding. Het is een vreugde om dat te doen. Ja, het zou leuker zijn als die kerken vol had met 2000 man erin. Maar het werkt eigenlijk niet zo. Ik zeg wel eens, er is een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Het is een genade tot we het zien en tot we verlangen hebben om het uit te leven. Zou ik, zegt God, een welgevallen hebben aan de dood van goddelozen? Goddelozen, dat zijn mensen die zonder God leven. Of zeggen, ja ik geloof wel in God, maar ik doe niet wat hij zegt hoor. Luid het woord van... Adonai, Yahweh, niet hier hieraan dat hij zich bekeren van zijn wegen en leven. Hij zegt, zou ik hem wel gevallen hebben aan de dood van een goddeloze? Wel, nee, hij wil dat ze zich bekeren en zullen leven. Dat is de wil van God. Er is een andere plaats, Er staat geschreven, en dit is de wil van God, dat alle mensen behouden worden. Zo, dat wil hij vers 24 van Ezekiel 18... maar wanneer een rechtvaardige... zich afkeert van zijn rechtvaardige wandel... en onrecht doet... zal die leven... om de ontrouw... die hij gepleegd... en om de zonde die hij bedreven heeft... daarom... zal hij sterven... maar wanneer een rechtvaardige... zich afkeert van zijn... rechtvaardige wandel... en onrecht doet... zal die leven... Om de ontrouw die hij gepleegd en om de zonde die hij bedreven heeft, daarom zal hij sterven. Lieve mensen, Ezekiel 18, vers 30. Daarom zal ik, zegt Yahweh, u richten, recht spreken, huis van Israël. Want we horen inmiddels wel tot het huis van Israël. Ieder naar zijn wegen, luidt het woord van Adonai Yahweh. Bekeert u, wendt u af van uw overtredingen... Dan zal u niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden. Dus je bekeren van de zonde, want die zonde is jouw struikelblok waar je te gaat. Weet je wat zonde is? Ik zeg, zo, Dat wil ik niet meer doen. Daar ga ik vandaag mee stoppen. Vers 31. Werp dan je overtredingen die gij begaan hebt, van u weg. Stop ermee. Vernieuw uw hart en uw geest. Ik heb vroeger wel eens gehoord: ja, je moet wel een nieuw hartje van de Heer krijgen, weet je wel? Ja, je moet je eigen hart vernieuwen door het horen en het lezen van de woorden Gods. Dan denk je, zo is dat onze God. Maar zo ga ik leven. Dan richt je dus je hart op de woorden van God. Dat is tot één keer komen. Vernieuw je hart en je geest. Waarom zou je toch sterven, huis van Israël? Het volk wat met God een verbond heeft. Waarom zou je sterven? Want ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet luidt het woord van Adonai Yahweh daarom bekeer je opdat je leeft nou je kan het bijna niet meer zeggen hè? er komt helemaal geen eind aan joh. maar luister vers hoofdstuk 18 vers 32 want ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet luidt het woord van Adonai Yahweh daarom bekeert u opdat gij leeft hoe vaak gaat hij dat nog zeggen ik heb maar twee hoofdstukken te pakken Laten we maar eens naar Johannes gaan. Dan kunnen we daarmee het afsluiten voor vanmorgen. In Johannes 1 vers 29. De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen. En zei. Weet je nou over wie het gaat? Zie je het lam gods? Daar wordt de spot mee gedreven. Met ons die beleiden dat Yeshua het lam gods is. Door de mensen die zeggen dat ze God dienen. Maar die Yeshua verwerpen. Zie het lam gods dat de zonde de wereld wegneemt. Jongen, jongen, jongen. De volgende dag zagen ze dus Yeshua tot zich komen. En zeiden, zie het lam gods dat de zonde de wereld wegneemt. Hey, dat is niet in een kastje legt om te bewaren. Nee, die het wegneemt. Als onze zonden beleden zijn en we hebben ons bekeerd, is het de Heer die de zonde wegneemt. Hij ziet ons als rechtvaardigen onbesmet, witte klederen vers 34 ik heb gezien en getuigd dat deze de zoon van God is hoe vaak worden we niet belachelijk gemaakt door de mensen die uh, het lichaam van Christus verlaten en dan gekke dingen zeggen en het klinkt zo goed, weet je wel zeggen dat hele nieuwe testament is dus rebbes, ja, dus zomaar in elkaar het klopt links niet, het klopt rechts niet even mensen het is Onzin wat er gekwaakt wordt. Zie het lam gods. Dat is de uitroepteken waar het over gaat. Welke plaatjes staan erbij? Hier hebben we Adam en Eva, de twee broers in het paradijs. Het ging over het brengen van een lam. Dat is precies wat God wil. En ze deden dat. Wat deed Kain ook alweer? Die gaf de vruchtjes van zijn land. Maar dat had God helemaal niet gevraagd De verzoening. Er moest een lam geslacht worden. Hier hebben we Abraham met Isaac op het altaar. Hij was echt van plan om hem te offeren voor het aangezicht van God. En God had zijn hart gezien en op het moment dat hij slachten wil, zegt: God stop ermee, zegt hij. Ik heb gezien dat je me lief hebt. En zo kreeg hij eigenlijk zijn zoon weer terug uit de dood. Maar hij had al overwogen bij zichzelf dat God in staat was zijn zoon uit de dood op te wekken. Dat is geloof van Abraham geweest. Hij zei: ja, nou zegt hij toch om dodenmoed. Maar hij overwoog, staat er geschreven, dat God zijn zoon kon opwekken. Dus het moment dat hij dus het mes wilde bedienen, zegt God, hey, stop, ik heb echt jouw liefde gezien. Mooi is dat, hè? En hier hebben we onze Heer gedood aan een kruis. Lieve mensen, het is de basis van ons hele evangelie van het koninkrijk van God. Niemand heeft zijn eigen rekening betaald. Yeshua betaalde de rekening vanaf Adam en Eva alle tijden door, want ze konden hun zonde beleiden op een offerdier. Weet je wat nou typisch is? Er is momenteel geen tempel meer. En de mensen zeggen toch, nee we moeten naar leven, maar ze kunnen niet eens meer offeren. Ze hebben dus niet geleerd dat de ware tabernakel in de hemel is. Dus er lopen al die mensen rond, eigenlijk zouden ze moeten slachten en moeten offeren, maar ze kunnen het niet. Hoe raken ze nou van hun zonde af? Die gaan we zeggen, ja, dat gaat om de blijdenis van een lippen. Nee, ze snappen dus niet tot de hoge priester het hele mens heiligdom is ingegaan. En tot we weten tot we daar verzoend worden voor het aangezicht van God. Zie het lam Gods. En tenslotte, Johannes 1, vers 35. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij, zie het lam Gods. Wil dat niet mooi? Het is de basis van het Evangelie van het koninkrijk van God waartoe we behoren. Zie het Lam Gods. Hij is het Lam dat geslacht is voor onze zonden. Wat een vreugde. God ziet ons niet meer in onze zonde. Hij ziet ons in dat Lam. Hij zegt: Mijn geliefde kind, wat heb je te zeggen? Je komt naar nou voor mijn aangezet. Maar hij is zo liefdevol en barmhartig. Genade, goede tieren en trouw en gaarne vergevend, he, staat er in, de, in Exodus. Dat is God. Mogen die God zich dag in dag uit kennen maken. Elke dag opnieuw voor ons. Tot we voor zijn aangezicht zullen komen met vrede. En als er geen vrede is, tot we beleiden en danken voor de gave van Yeshua. Want Hij is ons leven. Prijs de Heer en een fijne sabbat voor u verder toegewenst. Amen. I don't know.